Hij is mooi. Hij is heel mooi. Fat Larry en zijn band. Och. A one in wonder uit uh, 1982 alweer. Je hoort dat begin van de show. Toch maar mooi even zoom. Op middernacht de late avond met Alfred Blokhuis. Goedenavond, Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig want het komende uur ga ik heerlijke muziek voor je draaien, dus er is alle reden om lekker te luisteren uh, aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou zomaar kunnen. In de show hebben we natuurlijk geweldige onderwerpen, dus we praten hierbij over zaken die gebeuren in de regio, zoals Jack Mostert, die exposeert bij het Wijnhuis. Nou, dat is het uh, nodige. En wat daar te zien valt, dat hoor je later. Han van der Horst is ook van de partij met zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over rum en Coca-Cola. Heeft natuurlijk alles te maken met deze week waarin de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. En tenslotte gaan we het ook nog hebben over bulkaanbiedingen. Die zijn slecht voor de gezondheid en je portemonnee. Want ja, je kent het wel. één halen, twee betalen. Maar is dat wel een goede zaak? En worden wij er allemaal wel beter van? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, de late avond. heb je dat weer? Van Gazebo. I like Chopin. En daarvoor natuurlijk uh, Israël Cabana. Hup, lup, lup, wat die naam kan ik niet uitspreken. Met Somewhere Over the Rainbow. Bekend van een reclamespotje voor een ziektekostenverzekering. Heb je dat weer? Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. We gaan naar de fotografie. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Jacques Mostert. Hij exposeert momenteel in Wijnhuis Chinezen. En hoe dat precies zit ga ik aan mezelf vragen. Want hij is in de studio. Welkom Jacques. Nee, Dank u. Uh, ja, je exposeert foto's. Ja, ja, op het ogenblik zit ik bij Huis de Kinesis En uh, daar uh, hangen 16 foto's van mij. En die gaan uh, allemaal op de, over de spoorzone in Delft. En dan het afbraakgedeelte. Dus, ja. uh, en dat zijn eigenlijk aansprekende foto's. Heel kleurrijk, maar heel, heel mooi bedekt, mooi belicht en uh, er komen complimenten van, er komen fotografen als eens kijken oh. en uh, ja dat, dat moet je hebben, hè, want ja. die, die zijn ook nieuwsgierig natuurlijk nou ja, dan zijn het kwaliteits... en misschien kunnen ze nog wat leren en, uh, ja, ja. maar het is, er is een leuk commentaar op. Ja. Dat zijn kwaliteitsfoto's dus, want dat is niet zomaar Ja, wat. het is, uh, het is pro op professionele basis ja. Even over die spoorzone want dat is al een jaar of tien, twaalf geleden dat dat werd afgebroken Ja, het was in twee, 2015 reet, op, uh, in april reed de laatste ...de trein over het viaduct... Ja. ...en daarna is, ja. uh, is de goedheid begonnen... ...of de ellende begonnen, hoe je ja. bekijken wil. Ja, de, maar kan je twee kanten op bekijken ja. in ieder geval. Maar voor mensen die niet naar Delft komen... ...als je nu naar Delft gaat met de trein... ...zit je onder de grond. Ja, Daar helemaal, komt het op neer. Ja. Ja. Met natuurlijk van 2,3 is het. Ja. Je hebt wel een monument neergezet... ...om te laten zien hoe het was. Ja. Of was dat niet de bedoeling? Nou, ergens is het wel de bedoeling... ...maar niet dat je, dat je daar... Uh, Exploiteert, om het zo maar te zeggen maar het fascineert afbraak of oude panden fascineren altijd want je ontdekt dingen en je ziet dingen waar je denkt nou de, de, net zoals de Leeuwenhoek-singel die er is, de, met alle dure woningen die er waren en ja, professor. Het is allemaal uh, weg, hè? Ja, en dat uh, was uit 1920, was de bouw, 1920, 1930. Ja, ja. En als je zag hoe mooi het van binnen was, en marmer, schoorsteenmantels uh, en ja, trappen. Die, het klassieke die met marmor, huizen. Het was, ja. was werelds, was en ja. daar heb ik gefotografeerd. Die foto's uh, zijn er dus nog? Ja, die, dus eh, die de, heb de, ik nog, de, ja. De, de kreet is dan, gelukkig hebben we de foto's nog. Ja, want de bouwhuizen ja. hebben we niet meer. Ja, nee, nee. Dat <laughs> ja, moet wat bewaren natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dat is logisch, ja. Hoeveel foto's hangen er bij een Chinees? Uh, 16 stuks hangen er. 16. En, uh, ja, je kan er wel meer hangen, maar dat helpt niet. Want? want, nou, uh, het, het staat nog op. De meeste dingen staan op een uh, tweede harde schijf. Dus dan moet je het er vanaf halen. En ik heb eigenlijk uh, het eindstukje heb ik, uh, heb ik gepakt. Want dan kom je het dichtst erbij, om het zo maar te zeggen. En die heb ik laten afdrukken. Ik had er geloof ik uh, 80 of zoiets. Die ja, maar je hebt een waren. hele kleine selectie en, gemaakt. Ja. Maar ze geven wel een beeld van hoe het toen was. Ja. Heb je daar ook nog andere dingen liggen als die foto's? Of uh, laat, nee, laat ik, je ook nog uh, dus zien wie je bent daar? Of nee, ben je er zelf nee, een keer bij? Nee, ik heb bij? geen kaartjes. Het is ook niet de bedoeling om te verkopen. Je bent Het is niet gewoon van de, de bedoeling om te laten zien. Ja ja, ja, ja. Het gaat ook niet om de commercie, hè? Nee, Nee, nee, nee, dat is wel duidelijk. Nee, dus Hobby Plus noem ik hobby het Hobby Plus, maar wel een hele leuke hobby. Ja. Tenminste, ja. als je het er zo over ik vertelt. Ik ben er niet van En dat uh, wil ik zo blijven houden. Dat is wel duidelijk. Uh, mensen kunnen wel bij uh, wijnhuis binnenlopen ja, om ja, wijn te kopen. Moet je dus, even denk. naar de openingstijden. Want ja. uh, in dags. maandags en dinsdag is die. S' is die uh, is ja. zeker dicht. En dinsdag is die dag van smiddags pas open. Dus ja, ja. je moet even op maar de openingstijden kijken. Uh, je gaat even googlen ja. en je Wijnhuis-Chinezis is ja, is die hele dag open, dus. Dan kan je de expositie in ieder geval bezoeken. Tot wanneer hangen ze er? Dat is onbekend, want het is vrijblijvend. Dus hij mag zeggen wanneer hij weer een nieuwe wil hebben. Dus ik ben onderdanig en ik luister naar hem. Je luistert naar hem, want dat is de eigenaar van de zaken die bepaalt wat er gebeurt. Maar als deze dan weggaan, hang je dan weer nieuwe op? Dat hoor ik een beetje. Er is een mogelijkheid dat iemand anders zich aanmeldt. Ja. Zo staat eigenlijk in dingetje. En anders doen we, doen we weer wat hangen. Want dan zitten we drie of vier keer per jaar zitten we erin. En uh, mevrouw Vis uh, die, uh, die doet ook mee. Dus we hangen af en toe hangen we met, uh, met tien. En zij ook met tien. En uh, ja, ja. Dat, uh, dat werkt wel. Ga want... even kijken bij Wijnhuis nou Chinezen. Dan kom je die foto's van Jacques Mostert allemaal tegen. Ja. Uh, Jacques, bedankt voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En blijf fotograferen en enthousiast zijn.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 Die hoor je hier natuurlijk bij je, je, je, je eigen lokale oproep, wil wilde ik nou eens zeggen. Um, je hoorde hier het zwoele geluid van Nora Jones. Je hoorde haar natuurlijk met Don't Know Why en Judy A.C. van Pierre Rapsa. Dat allemaal hier in de late avond. Straks een mooie column van Han van der Horst. In Delft is er gedoe ontstaan namelijk over een herdenkingsteken voor het verzet van studenten tijdens de bezetting. En in deze week kan daar commentaar niet op ontbreken. En hoe kan dat nou dat er helemaal geen woord aan wordt besteed? Han van der Horst vraagt het zich af en je hoort zo meteen waarom. Hier bij De Late Avond. Sometimes het hard to make things maken. know when to face the truth, and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no Nothing to hide of time And I hope that's the way it will stay De Nachtgedachte, een kolom van Han van der Horst. Lieve mensen, de 4e mei ligt net als Bevrijdingsdag net achter ons. Toch wil ik een onderwerp behandelen dat daar nou mee samenhangt. Het gaat namelijk om de herdenking van een verzetstaat. En wat daar momenteel in Delft over te doen is, daar heb ik wel een lange inleiding voor nodig. Veel mensen kennen de staking die de studenten in Leiden uitriepen... toen de Duitse bezetters alle Joodse ambtenaren ontsloegen en daarmee ook de professoren onder hen. De decaan van de Leidse rechtenfaculteit, professor Rudolf Kleveringa, verscheen op het college van zijn collega Eduard Meijers om de studenten uit te leggen waarom deze niet op het spreekgestoelte was verschenen. Hij hield een reden waarin hij de wetenschappelijke betekenis van deze grote Joodse geleerde belichte, om vervolgens de Duitse antisemitische maatregelen aan te klagen. Daarop gingen de studenten aan de Leidse Universiteit na het zingen van het Wilhelmus massaal in staking. kwart de Duitse Rijkscommissaris, reageerde daarop met een strafsluiting van de universiteit die tot de bevrijding gehandhaafd bleef. Kleveringa en Meijers overleefden de bezetting en zetten hun wetenschappelijke loopbaan voort. Tegenwoordig organiseert de Leidse Universiteit elk jaar de Kleveringa-lezing over recht en vrijheid. Kleveringa hield zijn reden op 26 november 1940. Houd die datum even vast. In Delft begon het studentenprotest al werd bekend dat professor Abraham Josephus Jetta wegens ontslag om zijn Joodse afkomst de volgende dag op zaterdagochtend zijn laatste college zou geven. Daarop besloten de studenten massaal te komen luisteren, ook als ze niets met het vak van Josef Vizierta te maken hadden. Bij de zaal aangekomen bleek dat het college toch maar was afgelast. De student Frans van Hasselt hield daarop een toespraak waarin hij zijn woede over het ontslag van Joseph Vizierta tot uitdenking bracht. Dat vergrootte de actiebereidheid, om eens een moderne term te gebruiken. Dat vergrootte de actiebereidheid van de studenten zeer. Na het weekend brak er in Delft een algemene studentenstaking uit. Aan de professoren en hun bestuursorgaan, de Senaat, hadden de studenten niets. Die probeerden alleen maar rust en orde te herstellen. Daar kwamen ze niet ver mee, ook de Delftse Universiteit toen nog hogeschool geheten, werd door de Duitsers gesloten. Frans van Hasselt kwam in Boegenwal terecht. Dat concentratiekamp heeft hij niet overleefd. Josephus Jitta kwam wel heel huids uit de oorlog en nam zijn leerstoel weer in. Hij bewoog zich op de rechtervleugel van de VVD en streed met zijn comité burgerrecht voor een kleine overheid. Waarom vertel ik dit verhaal? In Delft is het voorstel gedaan op het bolwerk een of ander herdenkingsteken te plaatsen voor deze staking en de moed van de deelnemers. Over dat plan is een negatief advies uitgebracht door een groep ambtenaren. De uiteindelijke beslissing is nu aan de gemeenteraad. Het is duidelijk dat de volksvertegenwoordigers dit ambtelijk advies zonder meer naast zich neer moeten leggen. We leven momenteel in een tijd van vervolgingen op de hele wereld. In ons eigen land is een luidruchtige antidemocratische minderheid opgestaan die zich onder meer laat inspireren door het Rusland van Poetin en tijdens anti-AZC-protesten geweld niet schuilt. Dat is reden genoeg om de helden van vroeger, de jonge mensen die de goede kant kozen op het moment dat het erop aankwam en die daarmee hun leven in de waagschaal stelden, om die jonge mensen te herdenken. Op het bolwerk of op een andere, wel drukke plek in Delft. Je moet vooral niet daadloos blijven terwijl je eindeloos discussies voert over de allerbeste oplossing. We zitten in een schemeroorlog. De vrijheid van ons land is sinds de 5 de mei 1945 niet zo in gevaar geweest. Je hoeft maar een Talkshow te bekijken en je weet wat er aan de hand is. Zeer niet, richt dat monument op, toon daadkracht en zien. En dan nu het lied dat mijn vader en moeder hoorden toen ze elkaar kort na de bevrijding ontmoetten en voor het eerst uitgingen. Tenminste, ik geloof dat het zo ging, rum en coca-cola, de Andrews sisters. Dot. They make you feel so very glad Calypso sing and make up rhyme Guarantee you one real good fine time Drinking rum and Coca-Cola Go down point Kumana Both mother and daughter Working for the Yankee Dollar Oh, beautiful mama, it. Since the Yankee to Trinidad, they got the young girls all going mad, young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise, drinking rum and Coca-Cola, go down point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. chick carry to Mona's Isle Native girls all dance and smile Help souls celebrate his leave Make every day like New Year's Eve Drinking rum and Coca-Cola Go down point Kumana Both mother and daughter Working for the Yankee Dollar In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hears her bingo croon, drinking rum and coca cola. Go down Point Kumana, both mother and and cool off drinking rum and coca-cola go down point kumana both mother and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 Een van de vele, vele hits van de Eagles. Hier allemaal in de late avond. En je hoorde van de, The long run. De vorm Wim Sonneveld met het prachtige Het Dorp. Allemaal hier in de show. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. We gaan praten met stichting... Foodwatch. Ja, ik wilde iets anders zeggen, maar dat klopt niet helemaal. Dus Stichting Foodwatch, want zij hebben weer iets wat ze graag onder de aandacht brengen. Bij u hier is mijn collega Herman de Bruin. De bulkaanbiedingen zijn slecht voor de gezondheid en voor de portemonnee. En hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Frank Linter. Hij is campagneleider van de Stichting Foodwatch en altijd veel al met voedsel bezig. Denk ik zo. Frank, welkom. Dankjewel, ja. ja, zeer zeker. Ja, bulk aanbiedingen hebben we het over die 2 uh, en 3 gratis of 2 en 1 gratis, zoiets bedoel ja, je dat? Ja, ex exact, ja, wat, uh, wat heel veel uh, supermarkten doen, de, de, de 1 plus 1 gratis of uh, 2 voor de prijs van 1, of inderdaad, soms ook wel eens zelfs ja. uh, 3 voor de prijs van 1. Ja. Ja. Maar dat is toch lekker voor de portemonnee, dan krijg je toch 2 dingen gratis? Ja, dat zou je aan de ene kant denken, uh, maar er is nu ook uh, onderzoek uh, naar gedaan door meerdere partijen. En dan blijkt inderdaad dat bijna een derde van de uh, producten die de mensen kopen door zijn aanbieding, die zouden ze niet gekocht hebben zonder de korting. Uh, zelfs niet op een later moment. Dus mm -hmm. eigenlijk, eigenlijk met die bulkaanbiedingen aanbiedingen geef je uh, meer geld uit. Ja, en koop je misschien dingen die je niet eens nodig hebt. Nee, want heel vaak zien we ook in dat, dat die, uh, die bulkenaanbiedingen... vooral gelden op uh, ongezonde voedingsmiddelen. Als je kijkt ja. naar, die, naar die supermarktwereld... het gaat altijd om de uh, extra flisse frisdrank... of ja. uh, in plaats van uh, uh, één zak chips ga je met ja. twee of drie uh, zak ja. chips naar huis. En Die stonden misschien niet allemaal op het boodschappenlijstje. Ja, je kan de consumenten wel op aanspreken natuurlijk. Dat moeten ze niet doen. Uh, maar is het niet verstandiger om de bronnen aan te spreken... dus de supermarkten of de fabrikanten... Ja, zeker. Dat, uh, dat doen wij ook. Uh, Foodwatch niet alleen, dat doen we ook samen met uh, onder andere de Consumentenbond en met uh, QuestionMark. Um, en we, de, zeker ook de Consumentenbond, dat laatst is ook uitgezocht dat Albert Heijn... die heeft bijvoorbeeld per week duizend van die uh, ja. balkaanbiedingen. En Jumbo had er eerst 500, maar die zit nu ook ineens op duizend van die aanbiedingen per week. Dus nee, die, uh, de supermarkten die spreken we daar uh, abso absoluut op aan. Ja, niet uitroeibaar fenomeen zou ik denken... Want... Het blijft uh, gewoon doorgaan, want ze zijn er al langer, jullie zijn er toch al langer mee bezig. Ja, zeker zeker. Dat, dat, dat klopt. Um, en ja, wat we eigenlijk ook wel nodig zouden hebben is goede wet en regelgeving hierom uh, trend. Dat we uh, hopelijk um, dat de politici in Den Haag hier uh, ook mee bezig willen. Zeker als je weet we gaan meer eten en eh, we gaan ongezonder eten. Ja, als we kijken naar het eh, regeerakkoord dan uh, uh, van uh, uh, Jette 1, dat daar toch wordt gezegd, ja, we willen de gezondste generatie van Nederland uh, ooit uh, ja. maken. Ja, dan uh, vinden wij dat inderdaad een. In, in, in ja, bijvoorbeeld een verbod op die bulkaanbiedingen zou absoluut tot de orde kunnen zijn. Ja. Zeker ook als, als je kijkt naar, naar omliggende landen, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Uh, daar is inderdaad al een, uh, een verbod uh, ingesteld. Oké, okay, dus Nederland zou kunnen volgen. Maar er ja. moet nog wel wat water door de Rijn stromen, denk ik, voordat het zover ja, is. Want als ja. de politiek ermee aan de slag gaat, duurt het even. Maar hebben jullie wel contact met de politiek en zit dat er aan te komen? Of zeg je, nou, daar moet er nog wel wat voor doen? Ja, nee, daar zijn we ook absoluut mee bezig. Uh, voorafgaand aan het uh, laatste uh, leefstijldebat, wat uh, dan wordt gehouden door de vaste commissie van, uh, van VWS, hebben wij hè, als die drie partijen, uh, Consumentenbond, Questionmark en Foodwatch, ook een brief ingediend om uh, ja, de politici toch nogmaals te wijzen op uh, ja, de verschillende negatieve effecten van die bulkaanbiedingen. En of ze daar uh, absoluut uh, werk van willen ja, maken. Ja. En wordt het niet gezien als zijn de, uh, invloed in de persoonlijke sfeer? Dat, dat hoor je vaak, hè? Dat men ja, maar daar moeten we ons niet mee bemoeien, dat is aan de mensen zelf. Ja, dat horen we inderdaad wel vaker. Um, maar als je inderdaad kijkt naar uh, ja, de verschillende uh, ja, ongezondheidsontwikkelingen, als ik mm het -hmm. zo maar mag noemen, in, uh, in, in Nederland, maar ook in alle andere uh, westerse en Europese landen, um, Ja, dan kunnen we eigenlijk die, uh, die negatieve gevolgen en, en de gezondheidsproblematiek die kunnen we niet langer toeschrijven aan individuele keuzebeslissingen, uh, daar, daar moet echt inderdaad de, de, de overheid bij komen. Want ja, als we met zelfregulering en de supermarkten en de fabrikanten gewoon hè, met uh, de vrije hand uh, laten, dan, uh, ja, dan, dan gaat het niet snel genoeg en dan uh, wordt het er niet beter op. Kortom, jullie pleiten voor een verbod van uh, die bulkaanbiedingen. Ja, dus ja. Dat zijn zeker voorstander. En nog ja. veel meer dingen, denk ik, die met de gezondheid en met voedsel te maken hebben. Maar kijk even op de website om dat allemaal te vinden. Is daar daarvoor? Ja, zeker. Ja? ja, mensen kunnen uh. zich uitgebreid informeren op www.foodwatch.nl. En koop wat minder van die aanbiedingen, zou ik denken. Precies. Maar ja. Koop wat je nodig hebt. Koop, ja, dat is een hele goede. Die hadden we er goed in. Dankjewel, Frank Linter, campagneleider van de stichting Foodwatch. Heb je een muzikale nachtkussing in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.deLateAvond.nl. Dat was hem. Adele en Skyfall. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond. Het was fijn dat je erbij was. En het was leuk om voor jou de plaatjes te draaien. En leuke onderwerpen te brengen. Dus. En um, ja, vrijdag ben ik er weer. Bij leven en welzijn. Dus wie is er dan ook weer bij? Morgen is er ook weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je een mooie avond. Een mooie nacht. Wel rust als je gaat slapen en als je gaat werken en blijft werken in dat geval wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show Vicky Leandros haar fameuze nummer à toi. Mooi nacht. M'oublier Ce n'est pas de ta faute Si je fais ma vie, si je tiens la promesse qui n'y peut s'être pour toujours après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien.